Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heeft het verkeer een half uur vertraging tussen Bunnik en Maarsberg vanwege een spoedreparatie na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar ook dicht. Verder is de A27 tussen Breda en Utrecht in beide richtingen dicht bij Everdingen na een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A15 en de A2. Tot zover de verkeersinformatie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 In de namiddag. En Elisabeth was er niet. Met mijn ogen gesloten door het huis gegaan. Want echt zien wil ik het niet. Ik het zo graag dat je wel hier was, maar waar je dan ook. hoop dat ik daarop mag komen ooit en dat je mij nog kent. Oh slaap zacht, Elisabeth slaap, zacht Elisabeth slaap, zacht. Oh slaap zacht, Elisabeth slaap, zacht Elisabeth slaap. Dit. zie ik je in de kleedkamer, vlak voor het eerste lied. Soms zie ik je ineens tussen de mensen staan, maar als ik later bij de weg ga, was je het niet. Weet dat je nooit meer komen zal, maar ik hou vast aan wat het was. Vannacht droom ik ons weer als koningin en koning van ons tweede hand. En De Munnik. Mooi nummer. Aangevraagd door onze gasten van vandaag, de dames van Bretels. En we zijn in afwachting van Matthijs Mulman. En u luistert naar ZFM Lunched Sport. Een programma mede mogelijk gemaakt dankzij de CISO Sushi Lounge onder het Palace Hotel in Zandvoort. Ja, nee. zo is het. Dat zeg je allemaal heel keurig en goed. En, uh, dank je, dank ja. je. Oeh, wat goed. Waar gaan we naartoe? Nou, Enie. we hebben de dames van Betels nog hier. Ja. Want er is ook nog een scholenproject. En daar ben ik toch eigenlijk heel benieuwd naar. Uh, ja, klopt. Uh, los van uh, de ondersteuning die we bieden aan uh, gezinnen... willen we als Stichting Betels ook verder kijken... Um, we hebben van gezinnen gehoord dat het soms uh, eigenlijk voor kinderen die op de middelbare school zitten best wel lastig is om uh, nou ja, op school hier in aansluiting te vinden. Uh, we zijn te gast geweest op het Haagveld College en daar is het eigenlijk heel erg goed geregeld. Uh, daar zijn één of twee leraren die hebben een, uh, een korte training gevolgd. Dus die weten net wat meer over het onderwerp rouw. Die hebben wat meer handvaten uh, waarmee ze die leerlingen toch beter kunnen ondersteunen. Uh, dus we zijn eigenlijk met de Hagenveld College in gesprek gegaan... en ze gaan kijken van hoe is het dan exact bij jullie geregeld. Uh, daarnaast zijn we met uh, andere scholen gaan praten... en kwamen we erachter dat het eigenlijk lang niet overal zo goed uh, geregeld is. Uh, er waren zelfs scholen waar ze zeiden, oh, dat, dat gebeurt hier niet. Dan dachten we, nou, er zitten 1500 leerlingen hier op school... er zal ongetwijfeld een keer uh, ergens iemand uh, komen te overlijden... Uh, en dat heeft ons eigenlijk geïnspireerd tot het opzetten van het scholenproject. Uh, ik doe dat samen met uh, Colinda, met Nicky en Suus. Uh, we zijn eigenlijk uh, een training aan het ontwikkelen... die we willen gaan aanbieden aan middelbare scholen hier in de regio zodat er minstens één persoon op elke school iets meer weet over het onderwerp rouw... en daardoor de kinderen de passende ondersteuningen kan bieden die ze nodig hebben. Kijk, er is altijd een vertrouwenspersoon of een decaan of een mentor... maar we denken dat het toch wel heel erg noodzakelijk is... dat er iemand is die net iets meer handvaten heeft en iets meer kennis over dit onderwerp... zodat de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze verdienen en nodig hebben. Mooi initiatief. ja heel mooi. Laten we afsluiten met jullie uh, grote evenement... dat eraan staat te komen. De 28ste geloof ik. Ja, klopt. Uh, 28 december. De TELS besluit. Vorig jaar voor het eerst gedaan uh, op aanvraag van de gezin. Omdat ze het toch wel heel erg fijn vond... om tussen kerst en oud en nieuw uh, een, een moment uh, met elkaar te hebben... Het uh, was vorig jaar een groot succes. We hebben dit jaar ook alweer enorm veel inschrijvingen. Het wordt een hele fijne middag en avond met elkaar koken. Uh, er kunnen herinneringshartjes uh, gemaakt worden. Om de, zo ook de mensen die er niet meer zijn een mooie plek te geven. Uh, de kinderen kunnen een balletje trappen, knutselen. We gaan met elkaar lange tafels dekken. En heel erg gezellig met elkaar eten. En uh, uitkijken naar, uh, terugkijken op het uh, afgelopen jaar en uitkijken naar het nieuwe jaar. En hoeveel mensen moet ik dan denken? Uh, we zitten nu... Um, Denk ik dat we met een groep van 35 ongeveer zijn. Uh, dan zijn we ook al met een, daar zitten een aantal vrijwilligers bij. Uh, maar er kunnen er uh, nog heel veel meer bij. Want we gaan ook zelf koken. Dus we koken voor degenen die er zijn. Ja, dus uh, mocht je er bij willen zijn, dan kun je altijd een mailtje sturen naar info Of even inschrijven via de website www.stichtingbretels.nl. En de link met HFC is gauw gelegd. Want daar is het, hè? Dat klopt. Ja, mocht je nou vragen, wat doen die meiden daar? Inderdaad, uh, we moesten nog een, uh, een locatie, zoals al eerder gezegd. Uh, Colinda, onze vrijwilliger, die heeft de link met HVC gelegd. En in hun prachtige clubhuis. Ik heb nog nooit zo'n mooi clubhuis gezien bij een voetbalclub. <laughs> Ik denk toch altijd gauw aan plavuizen en plastic tafeltjes. Maar dit zag er prachtig uit. Uh, die hebben het uh, belangeloos ter beschikking gesteld. Dus dat is natuurlijk fantastisch. En uh, we zijn ontzettend blij dat we daar dit mooie evenement uh, mogen organiseren. Je had het vandaag moeten zien, want het is klaar voor de grote sponsorborrel vanavond. Ja. Waar uh, de Skiester, de gehendelijke Skiester Bibian, de skister, de. Bibian Mente, Mental. Mendel, komt. Nou, joh, het ziet eruit, het is echt een feest. Het is echt een geweldig clubhuis. Ja, prachtig. Ja, ik was sowieso enorm uh, positief uh, verrast toen ik daar binnenkwam. Dus uh, we gaan er een, uh, een prachtige middag en avond uh, van maken met elkaar. Okay. Heel veel succes met jullie stichting. Fantastisch Dank je wel. werk. En dank voor jullie komst naar de studio. Ja, heel erg bedankt dat we hier uh, mochten zijn... en mochten vertellen over wat we doen. En ja, ook dank voor jullie muziek, want dat was ook prachtig. En, en uh, ik, uh, ik start met Jamie Lawson. Kan je iets zeggen over het nummer? Of? Uh, ja, we hebben eigenlijk vorige week met de zussen bij elkaar gezeten. En gedacht uh, en ook uh, met Colinda van wat willen we nou eigenlijk voor muziek. En dit nummer van Jamie Lasten is eigenlijk een nummer wat nooit uh, ontbreekt op onze roadtrip. We gaan één keer per jaar uh, bezoeken onze vader als hij op vakantie is in uh, Zuid-Frankrijk. Dan rijden we daar met de zussen uh, naartoe. En dit is een nummer wat we altijd de uh, meezingen. Dus uh, okay. vandaar dat het niet mocht ontbreken. Nou, nee, als je, je naar Zuid-Frankrijk rijdt dan ben je sowieso in een goede bui. Dus, uh, <laughs> dat is Zo is het. Ja, dan mogen jullie vanmiddag ook met je zingen gaan. <laughs> it was only a smile But my heart, it went wild I wasn't expecting that Just a delicate kiss Anyone could have missed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 ja, prachtige muziek was dat van uh, uh, Jamie Lawson. We gaan weer naar onze presentatoren. Uh, Ron Peren van en Hennie Rukert. Uh, voor uh, alles wat komen gaat over sport nog op dit uur. Ja, want uh, we moeten het nu wel eens een keertje over sport hebben. Vind je niet, Henny? Zou Matthijs Mulman ingesnield zijn? Ik heb geen idee, maar waarom wilde jij hem eigenlijk spreken? Zullen we dat even doornemen? Nou, het tweede van HFC... Ja. Uh, net zoals het tweede van de AFC... en een heleboel clubs die uh, uh, continu winnen... en eigenlijk geen weerstand ondervinden... die gaan nou een groot probleem krijgen... want die teams gaan leeglopen. Hm. Uh, ik sprak Laurens ten Heuvel... Dat is de oude trainer van Zandvoort die nu de trainer is van HFC 2. En die voorziet grote problemen komende uh, uh, zomer. Want iedereen gaat weg. Maar waar gaan die spelers dan naartoe? Nou, naar teams waar ze in een eerste elftal kunnen spelen. En uh -huh. waar ze misschien ook een paar centen kunnen krijgen. Uh -huh. Want uh, uh, wat je zegt is er is geen doorstroming. Dat is wat je bedoelt dus nee, eigenlijk ook niet. Kijk, ze spelen, ze spelen ieder jaar. Ze winnen alles. Ja? Ze ja. worden Nederlands kampioen. En er is geen vervolg. Er zou dus eigenlijk een klasse moeten zijn waar jong, hoe noem dat, die, die, die, die BVO-jonge ploegen mm -hmm. en dit soort kampioenen elkaar kunnen treffen. Een soort extra divisie. Mm -hmm. En dan heb je wel uh, weerstand en wel wedstrijden met spanning. En, en, want dit, er is geen fluit aan, ze winnen alles. Dik. Ja, ja. En ze lopen allemaal weg dan aan het eind van het seizoen. En terwijl dat de afgelopen jaren niet echt gebeurd is. Hè? Als ik naar HFC kijk, want dat is waar ik dan mee kan vergelijken. Mm -hmm. Dat team is toch redelijk intact geweest de afgelopen jaren, of niet? Ja, maar er zitten er nu nog maar vier van vorig jaar in, hoor. Ja, ja. Dus... Toch wel, ja. oké. Okay. Ja, maar je krijgt ook je, je a junioren Kijk, bij HFC speelt alles divisie, hè? Mm. Het, is, het is echt een amateurclub die op heel hoog niveau aan het voetballen is... Mm. Die jongens die van de A-junioren, die kun je zo in het eerste zetten. Dus die stromen door volgend jaar. Dan zijn ze te oud voor de junioren. Nou, dan komen ze of in het eerste of in het tweede. Snap je? Ja, ja het kan niet door. Ja, dat is een probleem. Nou ja, jammer dat Matthijs hier niet nog... misschien komt hij nog hoor... niet is om uh, het door te nemen. Ja. In de tussentijd gaan we even wat sport kort doen. Is Blijkt dat een, een goed idee? idee ja. Ja. Weet je dat Kira Toussaint zich bij de Europese titelstrijd Korte Baan in Kopenhagen... en daar hebben we het over zwemmen... als zesde heeft geplaatst voor de finale op de 200 meter rugslag. Ze won vrijdagochtend haar serie in 2 minuut 5.63. En de Oekraïense Daria Zevina was de snelste in 2 minuut 2. Dat is nogal verschillend drie seconden. Maar goed, ze zit erbij. Leuk. Barcelona. Denk eraan om de vrij en blind beide te halen. En dat heeft te maken met het mogelijke vertrek van Javier Mascherano. En Barcelona, die vindt die twee Nederlandse spelers goed genoeg. Je zou zeggen, Nederlands Nederlandse voetbal deugt niet meer. Maar als Barcelona toch weer aan ze gaat trekken... is het natuurlijk hartstikke leuk, hè? Ja. Yeah. 180. Nou, dan weet je het wel. Het WK Darts is weer begonnen. Hè? En Marco van Gerwen uh, heeft naar eigen zeggen... de gevaarlijkste ronde op het WK Darts overleefd. En dat was de openingsronde. Want hij won op, zijn, op de eerste dag in een hoogstaande partij van landgenoot Christian Kist. Het werd 3-1 in Sets. Interessante vraag voor jou, Ron. Welke club gaat met nog twee wedstrijden voor de boeg als koploper de winterstop in? PSV, 16 gespeeld 40, Ajax en AZ, 16 gespeeld 35. Weet jij het? Eh. Uh... Nou, er is nog één ronde toch? Of niet? Twee of twee? twee? rondes. Ja. Oeh, nou ja, dat is een lastig om te zeggen. Kijk, PSV die, die zit niet zo heel goed in zijn vel. Die winnen nou, nu gelijk spel. En daarvoor was het maar nipt. Dus uh, ja, als die zo doorgaan. En Ajax en, en AZ blijven zo scoren zoals ze doen. Zou het best wel eens of Ajax of AZ kunnen worden. Maar Ik weet niet hoe het doel zal doorzitten. Dus ze moeten niet. wel tegen elkaar, hè? Ze moeten tegen elkaar. Ajax en Ja, heerlijk. Ja, ja, nou, dat ja, ja. is mooi. Ja, het is fantastisch. Ja. Het schaatsen. Ook Beckert gaat niet naar het Europees kampioenschap afstanden. Dat is de tweede Duitse afmelding na Claudio Pechstein komt dus Beckert ook niet. Nakbreda-trainer nou, Stijn Vreven die moet twee duels vanaf de tribune toekijken. De terugcommissie heeft de Belgische coach voor drie duels geschorst. Geschorst, moet ik zeggen, waarvan één voorwaardelijk vanwege zijn gedrag... tijdens en na het duel met FC Twente dinsdag... Uh, hij, wordt, hij was vanwege het op agressieve wijze in woord en gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing van de arbitrage. Daar is hij voor geschorst. Het Nederlandse damesvoetbalteam zou je verwachten dat die hoog staan op de FIFA-ranking. De FIFA-ranking die gewoon met de mannen altijd bekend is. Maar dat valt een beetje tegen, want het zeer succesvolle interlandjaar 2017 staan ze nog maar op de zevende plaats. Nederlandse voetballers zakken of stijgen... na de overwinning op Noorwegen en Slowakije en het gelijkspel tegen Ierland niet op de FIFA-ranking... die voor de derde keer op rij wordt aangevoerd door de Verenigde Staten. We hopen altijd op sneeuw. Nou hebben we die de afgelopen week natuurlijk hier in Nederland... zo waar weer eens een keertje gezien. Maar er kan ook te veel sneeuw vallen. En wat gebeurt er dan? Er vindt dit weekend definitief geen afdaling... voor vrouwen om de wereldbekerplaats in Val d'Isère. Het Franse ski-oord wordt gehinderd door fikse sneeuwbuien... waardoor al besloten was de afdaling die op zaterdag op het programma stond... te vervangen door een super-G. En nu gaat dat dus helemaal niet meer door. We gaan even naar Arjen Robben. De rentree van Arjen Robben nadert. Verklapt zijn trainer Joep Heinkes. Hij voelt zich goed, maar is wel een speler die helemaal pijnvrij moet zijn... om te kunnen excelleren op het veld, zegt de geretourneerde coach van Bayern München. Maandag kijkt hij verder en dan beslist hij over het meespelen in de beker... tegen Borussia Dortmund... Ja, het Nederlandse handbalteam, de dames, die gaan fantastisch op het WK. Alleen de aanslagen op sommige speelsters van het Nederlands team zijn niet meer op één hand te tellen. Cirkelspeelster Yvette Broch moest zich soms losrukken van wel drie tegenstanders. En wereldtopper Nienke Groot heeft het ook zwaar te verduren gehad tegen de keiharde verdedigsters, die alle middelen aangrijpen om haar een halt toe te roepen. Een klap in haar gezicht. Of tegen haar strottenhoofd is de 29-jarige blondine niet vreemd meer. Het wordt wat hè, tegen Noorwegen. Ja, ja het ...elланale. wordt een enorme strijd, maar wel leuk. EK Korte de Estavette-vrouwen Tamara van Vliet, Valerie Van Goon... en Kim Bush en Kira Toussaint zijn met 1,37-14 de snelste in de series... van de 4x50 meter vrij. Dat betekent dat we ze vanavond terugzien in het Deense water. Ja, en de KLM blijft in elk geval tot 2020 de titelsponsor van het KLM Open. Het grootste Nederlandse golftoernooi en een van de oudste toernooien in de European Tour. De luchtvaartmaatschappij heeft een contract daartoe dat nog liep tot 2018 met twee jaar verlengd. Nog even EK korte baan. Arno Kamminga plaatst zich voor de snelste tijd voor de halve finales van de 100 meter schoolslag. De 22-jarige Nederlander tikte aan in 56-63 en blijft zelfs Olympisch kampioen en wereldrecordhouder LMPT voor. Ja. En uh, Max Verstappen en Ricciardo die kunnen het nog steeds uitstekend met elkaar vinden. Die hebben, uh, ze maken wat filmpjes voor Red Bull. En uh, welke vraag heb je dit jaar het meest gekregen, vroeg Ricciardo aan... Uh, uh, aan Verstappen. En Verstappen zegt dan, tot ik mijn contract tekende... werd er vooral gevraagd waar ik naartoe zou gaan. Zeker aan het begin van het jaar met alle problemen die ik had... met de betrouwbaarheid van de wagen. Toen bleven ze me dat mij vragen. En Ricciardo ging daar weer op door... of hij dan een contract had getekend met tien cijfers. En dat werd er een negen en dat werden er weer tien. Kortom, die mannen die kunnen het heel goed met elkaar vinden. En dat betekent overigens dat Max Verstappen... de best betaalde sporter in Nederland is. Mooi hoor. Ja. Over uh, sporters gesproken. Wiggins, yeah. zijn vrouw, yeah. heeft spijt van de beledigingen, al glad reptiel aan Froome. Ja, precies. <laughs> Dat Bradley Wiggins en Chris Froome elkaar niet erg liggen sinds de tour van 2012 is bekend, maar ook hun wederhelften laten zich niet onbetuigd in die veten. Eerder deze week klom Cat Wiss Wiggins weer eens in de pen en noemden ze een al onder vuur liggende Froome een al glad reptiel. Ik heb spijt van die emotionele opmerking en belediging, zegt ze nu. Ik liet me leiden door stress. Nou ja, we hebben het al met André al gehad over de Twitter-ruzie... tussen de dames Froome en Wiggins. Dat is echt niet te geloven. En Ajax die maakt nog steeds serieus werk van Lissandro Magallan. De 24-jarige centrale verdediger van Boca Juniors. En mocht Ajax het met de Argentijnen eens worden over de transfersom en overeenstemming met de speler zelf dan is het waarschijnlijk dat hij pas in de zomer van 2018 aansluit. 10 miljoen hè praten we over. Yeah. Hebben we het over Federer gehad en Van Gerwen? Nee, hè? Uh, van Gerwen wel, Federer niet. Niet Michiel Van Gerwen, maar Roger Federer... gaat met een prestigieuze Britse publieksprijs aan de haal. De illustre Zwitser wordt door de lezers van de BBC... voor de vierde keer verkozen tot de beste buitenlandse sporter van het jaar... waarmee hij Mohammed Ali en Usain Bolt passeert. Het maakt me ontzettend trots, reageert de tennisser... die ook American voetballer Tom Brady, zwemster Katie Ledecky... en Paralympiër T Tatiana McFadden en atlete Sally Pearson aftroeft. Ja, en even het schaatsen. Claudia Pechstein uh, heeft zich afgemeld... voor de Europese afstandskampioenschappen, hè, dus in Rusland. Maar ook Patrick Beckett heeft zich uit uh, laten schrijven. De Duitse schaatser goed opdreef tijdens de wereldbekerwedstrijden... in Calgary en Salt Lake City vindt dat het EK niet in zijn programma past. Er is voor mij dit seizoen maar één wedstrijd van belang... en dat zijn de Olympische Spelen... en daar heb ik de afgelopen jaren naartoe gewerkt, verklaart Beckert. Met nog een kleine maand te gaan maken Ivo de Bruin en zijn medebobbers nog altijd kans op een Olympisch ticket. Je moet wel een beetje gek zijn om als Nederlander in een bobslede speler te willen halen. Een plat land dat met de beste landen van de wereld mee wil doen is een beetje raar, zegt de piloot tegen Usport. Maar we hebben het nu nog in eigen hand. Dat is heel mooi, maar ook een beetje beangstigend. Het komt aan op de komende drie wedstrijden. Ja. Hey, en als je nou naar IJs kijkt, wat valt je er op? De zwarte panter. Hè? André Onana, of niet? Ja, maar... Wat is die goed, hè? Maar hij is... 21 jaar, hè? En, en de interesse in hem neemt met de week toe. Ja, ze maar Ajax zijn als... wil hem niet kwijt. Nee, maar ze zijn als de dood dat hij, dat hij vertrekt, hè? Ja, precies. Ja, dus, dus ze ja. hebben hem uh, op voorhand laten weten... dat een vertrek in de winterstop onbespreekbaar is. En Mark heeft, uh, over Mars hebben we het dan over, hè? heeft hem al laten weten dat ze hem minimaal tot de zomer van 2019 willen houden. Maar ja, je weet hoe het werkt. Als er een, een fantastisch bot ja. is wat voor iedereen goed is, wel voor de club als voor hem, ja. dan uh, gaat het zo weer anders zijn. Maar laten we hopen dat hij nog voorlopig even behouden blijft. Maar heel even nog over Ajax. Heb je gisteren gekeken? Uh, ja. Heb je Frenkie de Jong weer zien? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja is dat hier. toch een fenomeen. Ja, ja, die staat lekker te ballen. Oeh, heerlijk. José Mourinho, die mag zich weer eens komen verantwoorden bij de FA. Dit keer moet de Manchester United manager tekst en uitleg geven... over zijn opmerkingen aan het adres van de City-spelers. Een klein beetje wind en ze vallen al om, zei hij. De Portugees raakte zondag na de met 1-2 verloren derby... ook nog betrokken bij een opstootje in de catacombe van Old Trafford. Ja, en ik heb nog een laatste berichtje over golf. Dus is niet echt het weer voor... Maar Joost Luiten en Anne van Dam, uh, we zijn donderdagavond in Noordwijk uitgeroepen tot beste golfer en golfster van het jaar. De toekenning op een gala in Huisterduin was geen verrassing. En dat lijkt me ook niet, hè, want Luiten is de enige die echt in de top speelt. En die kreeg de prijs al voor de achtste keer op rij. En Van Dam kreeg dat voor de tweede keer op rij. Dus uh, het wordt tijd dat er eens wat nieuw golftalent opstaat. We hebben het hier vaak over de miskleunen van de KNVB, maar hoe vind je deze? In zijn functie als secretaris-generaal van de UEFA zou FIFA-voorzitter Gianni Infantino er in het seizoen 2011-2012 actief hebben bijgedragen dat Venet Batje met een lagere straf wegkwam na het matchfixing-schandaal. Dat komt van Follow the Money. Uit een briefwisseling zou blijken dat de Zwitser hoogst persoonlijk akkoord ging met een lagere sanctie dan de reglementaire degradatie. Ja, het is niet te geloven. Jorrel, die zit er klaar voor. Ja, onlangs hadden wij in de uitzending natuurlijk Hans Vos. Oh ja, Hans en, Vos. Uh, Ron, ja. ben je, ben je erbij. hij heeft natuurlijk uh, onlangs zijn cd gepresenteerd. Ja, hij speelde, uh, zijn cd presenteerde die afgelopen zondagmiddag uh, in uh, het Patronaat, in de kleine zaal. Ik was er helaas niet bij, um, want ik moest zelf optreden die middag. Uh, maar het was een, uh, een groot succes, hoorde ik van de mensen die er wel bij waren. En, uh, nou ja, we hebben Hans hier gehad. Hè. Dat is een bijzondere man. Die heeft al, uh, ik geloof, twee of drie keer zijn, het roer in zijn leven volledig omgegooid. En dat de laatste keer was uh, naar aanleiding van een uh, behoorlijke hartstilstand. Uh, en uh, het was een reclameman. En hij uh, is uh, lekker uh, de boel verkopen en niks meer gaan doen. Zo weinig mogelijk. En heeft het helemaal gevonden in de muziek. En daar heeft hij nu een cd'tje van gemaakt. Hij heeft een heleboel nummers geschreven. Heeft hij opgenomen en gepresenteerd afgelopen zondag. En we gaan nu een nummertje van hem luisteren. Uh, ik weet niet welke je klaar hebt staan. Nou, nummer 1. En oh, ja, ja. Er gaat geen dag voorbij, zo is de titel. Precies. Dat hij niet met muziek bezig is. En dat Ken is hem. Ja. ja. Zo. Hoe lang is het nu geleden? Dinsdag 37 jaar Ik zie je naast je schilderijen Er zit wat verf in je haar Kijk maar Zoals tot nu toe Alleen jij ooit hebt gedaan Je harm Schouder, staan we stil te staan Er gaat geen dag voorbij dat niet aan je denkt Er gaat geen dag voorbij dat niet aan je denkt Was het de kalmte in je ogen Of de gekte van je geest Waarom hield ik zo van jou? Waarom van jou het allermest? Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. De autospiegel reflecteert. Een flits van je silhouette. Als altijd kraag omhoog en onvermijdelijke sigaret Gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk Gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk Gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk Kun je mij nog herinneren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 Gaat geen dag voorbij dat niet aan je denkt. Nee, er gaat geen dag voorbij dat niet aan je denkt. Gaat geen dag voorbij dat niet aan je denkt. Gaat geen dag voorbij dat niet aan je denkt. Geen dag. Geen dag. Ja, voor Hans Vos gaat er geen dag voorbij dat hij niet met muziek bezig is. Dat maar, van... maar, maar, dat zeg je nou, maar het ja. gaat niet alleen over muziek. Het nee. gaat, er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk. Voor hoeveel mensen zou dat wel niet gelden? Ja, zeker. Je, ja. Blij, je blijft denken natuurlijk. Ja, ik hoor een telefoon, volgens ja, mij. Dat, dat zal Martijn zijn. Dat zal Martijn Prinsen wel zijn, hè? Daar gaan we dan. Martijn! Gooi hem er maar in hoor. Zit hij er? Ja, hoor, dat is Martijn. Martijn! Ah. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij gaat naar Telstar vanavond? Ja, ik ga naar uh, Jong Utrecht en Telstar. Maar waarom spelen die eigenlijk op de Westmaat in, in, in Spakenburg? Uh, ik heb dat gisteren ook in Utrecht gevraagd. En, uh, zij komen met als uh, reden dat zij een uh, samenwerking met de uh, IJsselmeervogels. En dat er één keer in de zaal tijd uh, een wedstrijd bij hun gespeeld wordt. Ja, en, maar bijna alle wedstrijders gaan daar. Uh... Ja, nou, ik weet wel, ze hebben uh, uh, tegen de andere jong ploegen, zeg maar, uh, spelers in de Galgwaard zelf. Uh, maar goed, ja, ik denk gewoon dat ze kijken naar hoeveel publiek het komt en, uh, en zulke, zulke dingen. Maar goed, het zal vanavond een proostroze uh, ambiance worden. Ja. Uh, ten eerste als we kijken naar het weer. Ja. Uh, maar ook uh, Jong Utrecht uh, staat uh, stijf onderaan in de Jupiler League. Ja. En uh, het schijnt ook niet een al te beste uh, verlichting te zijn daar. Nee, het is heel donker, het is heel lelijk. Dus uh, ik uh, ga mijn eigen wat me meenemen. Nou, <laughs> ik, ik ga om half zes in ieder geval iets anders doen. Ik ga lekker kijken naar Tessie op de Bressie. Het meisje dat de ballen met 100 kilometer per uur langs haar hoofd hoort suizen. En dan praten we natuurlijk over de oranje kiepster bij, bij het handbal tegen Noorwegen. Ja. Ja. En jij gaat naar de Westmaat. Ik ga naar het altijd koude Spakenburg. Ja, maar het is te hopen dat, uh, dat ze het weer winnen dan een keer, hè? Nou, oh, hebt, we spelen nog twee mensen voor de winst, ja. uh, Het zou heel fijn zijn als, uh, um, als we zes punten pakken. En ja, ik, uh, ik schat die kans uh, best, best groot in. Hoor. Ik bedoel, thuis lijkt Delft ontslaanbaar. Voor Nou, ja. goed, volgende week is het uh, tegen de Graafschap. Dat is natuurlijk een leuke tegenstander ook. Ja, kom op, jongens, jong Utrecht staan onderaan. Ja, die moet je gewoon opvreten. Ja, DCG stond vorige week ook onderaan, maar Zandvoort ja. verloor er wel van. Ja, nou ja, het is wat, wat, wat Ted zei. Ted uh, die zei in de afloop van uh, zo'n wedstrijd speel je uh, één keer per seizoen. Dan nou, laten wij hem dan nu gehad hebben en uh, ja, zo sta ik er ook in. En aan de andere kant, uh, laat Stormvolgens nu nieuwe bewijzen hoor. Ja, dat is zo. Ik bedoel, uh, dat, uh, dat, uh, uh, het is denk ik toch iets anders. Hè? Of je nou uh, in de achtervolging uh, bent, of dat er op je gejaagd wordt. Ja. Nou, Stormvolgens mag geen, uh, geen punten laten liggen, willen ze... Willen ze... Uh, die die compositie hier bouwden. Stormvol staat er trouwens wel reëel in hoor. Ze hebben, uh, ik sprak ze uh, vorige week vrijdag. Nee, uh, afgelopen weekend. En toen zeiden ze ook van. Um, ja, dit hadden wij echt niet verwacht. En eerlijk is eerlijk. Stormval, of, uh, Zandvoort is gewoon de betere ploeg. Ja. Maar goed. Ja, als wij blijven winnen. Dan, dan, ja, dan, dan sta je toch wel bovenaan. Ja, ja, maar ze komen ze nog een keer tegen. In Zandvoort. In Zandvoort. Daarom. Dus, uh... Ja joh. Heel even naar Ajax. Heb je gisteravond kunnen kijken? Ik zat in het stadion in. Oh, Zo. kijk aan. Dat is helemaal <laughs> lekker. Ik had uh, een kleine meid mee uh, voor het eerst naar Ajax. Ja, leuk. Oh, wat leuk. Maar wat moeten we nou zonder Weuber en Veldman? Uh, ja, en dan uh, missen we er volgens mij nog eentje. Nog een verdediger. Ja. Uh, ja, Je houdt niks over? Nee, het, het, wordt, het wordt, uh, wordt dunnetjes. En uh, gisteren viel uh, uh, Mitchell, uh, hoe heet ik weer? Linksbek. Oh, ja, maar die, die kan niks. Ja, en dat was echt... <laughs> dus, uh, die kan het niveau gewoon niet aan. Ja, nee. uh, um, nou, ja. Aan de andere kant... Ben je nou echt zo, zo, zo kwetsbaar dat je niet van AZ moet kunnen winnen? Ik denk het niet, hoor. Nou, laten we het hopen. Maar goed, een ander ding is dat waarschijnlijk morgen de wedstrijd van HFC tegen Sparta niet doorgaat. Uh, nee, als we nu naar buiten kijken, dan uh, denk ik ook van... Uh... Nee, maar je zakt dat je enkels in de blubber daar, joh. Ja, maar het is natuurlijk niet alleen de regen, hè? maar ook de sneeuw die, die van de ja. week gevallen is, dat, dat, dat, dat, dat, ja, dat, dat moet toch een kant op? Ja, precies. Dat is het met name, denk ik. Hè? Die ja. sneeuw die heeft nu voor een, een bak ellende gezorgd en dat het veld stelt er niet van in een twee, drie dagen tijd. Zeker niet met die regen nu. Gaan we lekker naar Zandvoort, Bedsalle. <laughs> ja, s'avonds een gala, begreep ik, hè? Ja, ja dat wordt weer een wilde, een wilde boel. Dat denk ik ook, ja. Je... Chef Luijten weer vooraan, hoor. Ja, dat zal wel, ja. <laughs> Dat is een leuk weekend voor de boeg, hè? Uh, nou, Ja, laat weten. Dan laten we uh, uh, uh, ja, een naar AFC tegen Jong Sparta. Ik bedoel, dat zijn de twee oudste verenigingen van, uh, van Nederland. Uh, maar we hebben ook de derby tussen Stormvogels en de Muiden. Ook een leuke. Mm -hmm. uh, we hebben een, een popper in, uh, in de vierklasse tussen uh, Hoofddorp en Heijs. Uh, en de Buurruzie Geel-Wit Allianz. Nou spelen die niet allebei op... Uh, ja, allebei zeg maar onder in de middenmoot. Mm -hmm. Zo'n burenluzie is toch altijd leuk om te gaan kijken. Zondag de kraker, of tenminste de kraker, het hangt er een beetje tussenin, maar het is in ieder geval een vette derby tussen United Daven en Allianz. schoten heeft op tegen ZSGO BMS. En we gaan ook een keertje naar de 50-klasse. We gaan naar Heemstede tegen WVHEDW. Wat een naam allemaal. Ja, en jij kent dat allemaal hè Martijn. Uh, nou, de afkortingen ken ik niet allemaal, maar ik weet wel dat die van de BVHRW, die kent uh, Justin Luiten wel uit zijn hoofd, uh, waar hij dat vandaan had, weet ik ook niet, maar, nou ja, heel veel clubs, ja, weet je, je komt ze zo vaak tegen, op een gegeven moment gaat het niet meer fout. Ja, als, je, als jij nou droomt, Martijn, droom je dan alleen maar over voetbal? Of? Uh, ja, meestal wel, maar allemaal over vrouwen, vrouwenvoetbal. Uh, oh ja, ja. Dat, dat dacht ik al, ja, ja, ja. Die, die, die, heel goed, Martijn. Die last heb ik ook, uh, Martijn. <laughs> ja, weet ik, weet dingen. Ja, heel goed Martijn. Nou, als wij nee. verder niks meer hebben. Ja, nee. Um, um, is er al wat meer bekend over jullie voorwedstrijd uh, bij de nieuwjaarswedstrijd van de AFC? Um, nou ja, zodoende, of zover dat uh, de, de, de vervangers, die, die zijn duidelijk. Ik weet niet of die vorige week al gemeld had. Nee. nee. We, we missen een aantal spelers ja. door, door blessures of wel uh, vakantie. Uh, dus we hebben een aantal vervangers uh, beetje te strikken. Ja, want Gert-Jan doet ook niet mee, hè? Die uh, nee. gaat tegen de oude internationals. Ja, klopt. Die, die, die doet niet mee. Maar we hebben uh, onder andere uh, Steve Heremans van, uh, van Geel-Wit. Die heeft ook al verleden bij HC, Dat is wel leuk. En we hebben Nick Duin van Allianz hebben we erbij gehaald. Ja, nou, die is niet slecht, hoor. Een, een, een, een, een steen goede middenverder. Nou ja, die is heel goed. En, uh, ja, goed weet je. We spelen echt tegen een hele goede tegenstander. Ik bedoel, we spelen tegen een combinatie van HC 1 en 2. Mm -hmm. Maar we laten ons niet zomaar natuurlijk naar de slagbank leiden. Ik bedoel, voor mij partij start nog wel lekker met de twaalf. Dat komt wel goed. Heb je al een beetje geld gestoken hier en daar om uh, de boel een beetje om te kopen? Nee, dat hoeft niet. in. Maar als wij gewoon uh, af en toe een beetje laten vallen dat we nog spelers voor het nieuwe All team zoeken. Want hetzelfde weekend dat we gaan voetballen tegen HFC, gaan we ook de eerste speler van de gaan weer bekendmaken. Van het nieuwe team. Ja. Ja, dat willen ze allemaal. Dus als ik zeg van luister jij gaat gewoon een stapje minder doen zometeen. Um, want dan maak je nog kans. Nou dan weet ik zeker dat ze dat allemaal doen. <laughs> uh, 6 januari is de grote dag. 6 januari. Wij spelen om 12 uur. Ja. Uh, ik zou de mensen inderdaad aanraden om vroeg te komen. Want er zijn zoveel leuke dingen te doen. Ja, en vooral ook in de voorverkoop alvast een kaartje te ja, kopen. En slim. Dat want dat is handig. Want je ja. hebt A-korting en B hoef je niet in de rij. Nee. Precies. Dat zou ik ook doen inderdaad, ja. ja. Kaartjes kopen via de website Verkoopelijk HFC. Of via jullie, hè. En bij ons op de, op de website kan je inderdaad ook op de link klikken... zodat je kaartje in de voorverkoop kunt aanschaffen. Als nou morgen HFC niet doorgaat... dan kan er dus niemand gratis naar HFC meer. Want de volgende wedstrijden nee. zullen allemaal betaald <laughs> moeten worden. Ja. Dus iedereen hoopt nu natuurlijk... dat het wel doorgaat. Uh, en ik vind het ook mooi als we dit gewoon een keertje doen... met het mooi weer. Vind jij ook niet? Ja, lijkt me eigenlijk veel beter. Lijkt, lijkt me ook wel verstandig, ja. ja. Dan plakken we er ook zo'n marketingcampagne aan... Uh, als stelvster aan vast, hè. Uh, uh. Hashtag uh, die tent vol, dan verzinnen we wel iets. Ja, want je krijgt hem volgende week... zeker vol tegen de graafschap. Ja. We, gaan er wat, uh, we gaan er wat moois van maken. Nou, Hartstikke leuk, joh. Heel goed, Martijn. Heel goed weekend. Ja, ook een fijn weekend weer, jongen. We wensen jou uh, een sportief weekend. Ja, dankjewel. Ik ga vanavond met Maupin. in. Oh, mijn hemel. Dat wordt weer laat thuiskomen. Heerlijk <laughs> goed, Jim. Dag, Martijn. Goeie. Ja, we gaan uh, genieten van uh, mijn eigen zoontje. En, en die kruipt in de, in de huid van Marco Boublé. Doet hij met home. All the way.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 go home, let me go home, cause it'll all be all right, and I'll be home tonight, and I'm coming back. nummer zelf jou of ja, zoon? Ja. Michael ja. Bublé zong het natuurlijk eerder en uh, ja Sven was hier 17 jaar dus het is alweer een paar jaar geleden opgenomen dus. goed je. knap, ja mooi heel hey, die... goed nieuws uh, over Ajax want? want uh, er is een mondeling akkoord tot de zomer 2022 voor Frenkie de Jong zo, ja dat is lekker hoor dat is een, uh, die hebben ze even goed vastgelegd zeg ja dat is fantastisch heel slim ja. ook hè ja Natuurlijk werd Daphne Schippers gisteravond tijdens het Atlantiek Gala in haar eigen woonplaats Utrecht tot atleten van het jaar gekozen. Ze was immers de enige wereldkampioen binnen de succesvolle Nederlandse WK-ploeg. Bijzonder was wel dat ze uit handen van sportminister Bruna Bruins, want zo heet ze, ook nog een hoge koninklijke onderscheiding ontving. De atleten van het jaar 2017 werd vanwege al haar uitzonderlijke prestaties en haar rol als voorbeeld voor de jeugd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Oké. Okay. Dat is mooi. Ja. Wat vind jij van Sparta? Want uh, Sparta verloor dus in Almelo. En als die wedstrijd morgen tegen HFC doorgaat... dan hebben we in ieder geval één groot voordeel. Want dan... Ja, precies. Die, Procic, die zal niet spelen. Want die heeft gisteren twee goals gemaakt in het eerste. Ja. Yeah. En dat doen ze bij Sparta heel vaak, hè. Gewoon die eerste elftal spelers opstellen. Ja, precies. Dat ze yeah. onder, onderaan stonden. Dus het zal allemaal niet meevallen natuurlijk. Nee, nee. Vanavond, half zes, gaan we kijken naar de handbalvrouwen. Ik althans. Jij ook? Uh, nee, want er is uh, sponsorbordel bij HFC. Hè? Hoe laat begint die dan? Ja, nou, ergens tussen half zes en zes wordt je dan verwacht, zeg maar. En dan om uh, half zeven wordt er gesproken door Bibi aan Mentel. Mental, Mental he? He? ja. Die, en wat natuurlijk, uh, ja, dat vind ik op zich wel interessant om daar eens bij te zijn. Ja, ook, haar, toch? Dan ga ik toch maar niet kijken. Nee, nou, misschien dat ik het de eerste helftje mee pak. Ik, uh, nou, we moeten even kijken hoe we dat uh, gaan doen. Hè? Het is wel een kanje, hoor, dus kiest Ja, daarom, daarom, daarom, ja. Eens um, even kijken, ja, we zitten even het nieuws uh, door te nemen. Hè? We, ja. Heb jij nog iets leuks, Henny? Want jij hebt alle kranten voor je. Uh, ja, nou, Michel Breuil, die is inmiddels 37. En die schrijft in het uh, Algemeen Dagblad vandaag. Als ik echt voor lul ga lopen, stop ik. Nou, ik vind niet dat hij voor lul loopt, hoor. Wat een dat, kop, dat... trouwens, hè? <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja. Nou ja, dat vind ik wel een goeie eigenlijk. Hè? Ja. Het is wel jammer hoor dat Sparta weer niet gewonnen heeft. Want, uh... yeah. Heel interessant is ook de column van Thijs Sonneveld en dat gaat natuurlijk over Froome. Er was over nagedacht, niet zomaar een berichtje, maar een weloverwegen boodschap. Chris Froome slingerde gisteren rond 12 uur een tweet de wereld in die veel verraadde over hem en over de strategie in de woensdag begonnen Solbutamol sol affaire. Hij speelde de ASPAR-kaart. In zijn tweet zei hij dat het verdrietig was dat er zoveel verkeerde aannames zijn over astma en salbutamolgebruik. En dat hij hoopte dat sporters met astma nu niet bang zouden worden om hun puffer te gebruiken. Want astma is niet iets om je over te schamen. Hartstikke lief op het eerste gezicht, maar ronduit kwalijk als je er iets te langer over nadenkt. Froome verschilt zich achter zijn aandoening en achter miljoenen astma-patiënten over de hele planeet. Hij probeert zichzelf gelijk te stellen aan al die andere sporters die worstelen met astma. Hij doet het voorkomen alsof zijn dopingzaak een heksenjacht is op astma-patiënten. Hij schuift astma naar voren als het centrale probleem van zijn dopingaffaire. En dat is gelul, zegt Thijs Zonneveld. <lacht> ja. En dat ben ik wel met hem eens. Ja. Kijk, bij Sky, dat, dat hebben we misschien vanmorgen bij André Janssen ook al uh, gedaan. Maar je hebt dus een, een aantal preparaten die je tot een zekere waarden mag gebruiken... in de wielrennerij. En Sky zoekt altijd die lijn op. Dus zelfs mensen die niks hebben... nemen medicijnen. Dat is natuurlijk bespottelijk, hè? Mm -hmm. Maar het gebeurt wel. ja Nou ja, zoals je hier maar weer hey, ik, ik kwam bij de BBC nog een leuk berichtje tegen. Um, die... die, die uh, Formule 1, hè, de Amerikaanse eigenaarden, nieuwe eigenaarden. Mm -hmm. En die, die kijken naar alles. Hè. Alles moet op de schop ze vinden. Hè, dat er moeten meer inhalenacties komen. Er moet meer dit, meer dat enzovoort. Maar ze kijken nu ook zelfs naar de Formule 1 grid girls. Die mooie meisjes hè, die dan uh, altijd met het, uh, een, een, ja. de startpositie... Een, een, een, mm -hmm. uh, of een vlag van de coureur in hun hand lopen. En dan, dan voor die auto mooi gaan staan wezen. Alleen, uh, zij vragen zich af of ze daar nog wel uh, gebruik van moeten maken... want, zeggen ze, uh, het gebruik van uh, vrouwelijke, promotionele modellen... Uh, vinden ze een delicaat onderwerp en uh, ze gaan daar heel streng naar kijken... want ze willen uh, all parties respecteren, zoals dat heet. Ja, uh, laten we dan maar die uh, LGHT, hoe noem je dat allemaal... daar kunnen we ook natuurlijk een keuze uit maken dan... Kunnen we wel een suggestie aan ze doen? Maar ze, ze, he, de Grid Girls staan nu dus ook onder curatele. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ik ga een demonstratie op touw zetten. Leven de Grid Girls. <laughs> Kom op. Ja. België gaat trouwens met ingang van volgend seizoen bij alle wedstrijden in de hoogste afdeling van het Belgische voetbal gebruik maken van de video-arbitrage. Eindelijk een land dat verstandig is. Ja. Hey, en, en in Engeland met kerst wordt er natuurlijk altijd doorgevoetbald. Hè? Ja. Ja, dus dat is natuurlijk prachtig. Want dan krijg je de mooie potjes te zien. En dan wordt er echt... Uh, want dan hebben ze het echt ontzettend druk. Hè? Ze doen hoeveel wedstrijden in een week? Het nee, is echt niet te geloven. Meestal vier. Ja, moet je nagaan. Vier, ja. Ja. ja, dat is echt een... Uh, moet je nagaan. Bijvoorbeeld Leicester City. Die uh, spelen dit jaar uh, tussen 23 december en 1 januari... Vier wedstrijden ja, toch, vier, vier. in 213 uur. Dus moet je... Nou, dat is echt ongelooflijk, zegt die gasten. Maar ja, tegelijkertijd... Hé, hey, je wordt ervoor betaald. Ja, dus waarom niet? Ja. Als enige visionist gaat ADO Den Haag in de winterslot naar Turkije. Van 6 tot en met 13 januari... is de ploeg van trainer Frans Groenendijk in Belek. En daar oefent ADO op 9 januari tegen... het Besiktas van Ryan Babel en Germain Lenz. Op 12 januari volgt een duel met Basak Setir... De club van Elia. Ja, ze vragen zich in het boksen overigens ook af... Uh, of uh, hersenschuddingen bij vrouwen, bij het vrouwenboksen... gevaarlijker is dan bij het mannenboksen. Dat is ook wel weer uh, iets wat ik nu even lees. Want uh, uh, nou, er is een Ierse, Katie Taylor, die moet haar wereldtitel uh, verdedigen... Uh, maar goed, tegelijkertijd wordt er dan gezegd... Uh, uh, hebben die dames meer last van hersenschuddingen... Hè, de klappen op het hoofd, dan mannen. En daar wordt nu uh, onderzoek naar gedaan. Uh, ja, uh, het ja, is maar dat je het weet. Kan he. me voorstellen. Hadden we ja. eigenlijk met de meisjes even ja, moeten bespreken. Kan me wel ja, voorstellen, ja. hoor, trouwens. Ja, hoezo? Ja, omdat toch de verdediging anders is. Uh, uh, ja, denk je? Er wordt minder hard geslagen ook, hè? Dus de, de, de klappen komen minder hard aan... Dat zou je ja. dan ook zeggen. Ja. Ja, ik weet het niet hoor. Nee, ik, ik, ik, ik, ik probeer ook maar wat uh, te bedenken hierin. Hè? Weet jij wie de reserve doelman van Ajax is? Nee. Dat is Benjamin van Leer. Oké. Okay. Maar die is voorlopig uitgeschakeld. Vandaar Ach, dat er nu helemaal met uh, de Zwarte Panter uh, contacten zijn. Want je kan <laughs> ja. natuurlijk geen, uh, geen risico lopen. Benjamin heeft een uh, kruisbandletsel. En dat zal ongetwijfeld weer te maken hebben met dat geweldige kunstgas. Ach jee. Ja. wordt vervelend. Ja, dat kunstgras, het blijft toch een issue. Hè? Ja. En ja, je ziet nu ook weer gewoon gras ook. Want waarschijnlijk wordt er morgen dus gewoon niet gespeeld op het gewone gras. Omdat dat kapot is, hè, blubber is. Um, dus ja, maar ja, als je dit soort verwondingen oploopt... Blessures, moeten we ja. zeggen. Ja. Overigens wist je dat Vreven toch in duel gaat. Of toch in beroep gaat tegen de schorsing van de twee duels die hij heeft gehad. Kan me voorstellen. Hij is het er niet mee eens. Nee. En uh, dat begrijp ik eigenlijk ook wel. Nee. Want uh, uh, de beroepszaak die ze dan aanspannen, die gaat dan pas ergens in januari dienen. En dat betekent dat hij dan tegen FC Utrecht weer nog op de bank mag zitten. Dus ja. dat is wel belangrijk ja. voor ze. Ja. Dat is wel weer goed om te weten, niet? Ja. Hoe gaat het met Feyenoord? Het ja. moet anders, maar Van Bronckhorst heeft natuurlijk helemaal geen opties. Nee, ja. Ik zou het niet weten, ik ben niet zo van Feyenoord. Maar wat een terugval, <laughs> nee ik ook niet, maar wat een terugval van een kampioen joh. Ja, dat is niet te geloven hè. Wat soms dat het zo gaat hè. Ja. Over voetbal gesproken, de Oranjevrouwen. Die eh, hebben natuurlijk een fantastisch jaar gehad hè, 2017. En die sluiten dat af op de zevende plaats van de wereldranglijst. Nou, dat is toch niet uh, gek, hè? De FIFA-ranking. Zevende ja, plaats. Amerika staat bovenaan, hè? Ja, dat is natuurlijk een beetje... Hoe kan dat eigenlijk? Vraag ik me dan af. Maar goed. Zevende Boudewijn Paalplats is vandaag jarig. Zeg je dat nog wat? Ja, dat is wel heel lang geleden. Paalplats. Was Boudewijn... of was er nog een andere Paalplats? Nee, Boudewijn. Boudewijn. Boudewijn. Oh. 46 is die geworden vandaag. Oh jee. Nou, hartstikke goed. Ja. En dan over dat darten, hè? daar ja, ja. heb je het straks al even over gehad. Die, die Michael van Gerwen, die ja. eist iedere twee jaar een WK-titel. Minimaal. Van zichzelf, ja. Ja, ja. Ja. De kans dat ik win is altijd groter dan dat ik verlies. Dan heb je lef. Ja. Je weet dat hij opging voor de titel eh, Buitenlandse sportpersoonlijkheid van het jaar bij de BBC. Hè? Ja, maar dat gaat niet door. Nee, Rodje Veder is ja, te worden. Maar hij zat er vlakbij. En ja. hij was voor het, voor het eerst genomineerd. Maar uh, ja. op zich wel leuk. Ja, maar het is natuurlijk, ja, het ligt toch aan de sport. Het is, het is fantastisch. Het is spektakel. Maar het, is, ja. Ja. het gaat er bij het WK om dat je het drie weken achter elkaar goed doet. Je moet kloten van goud hebben. Zo simpel is het. Al dus van Gerben. Ja. Hebben je, je kloten nou met dat gooien te maken? <laughs> Ik weet niet. Het balans, hè, hey, balans. En um, de Bobbers, hè, die gaan het waarschijnlijk niet halen. Hè. Er is een ja, hoop centjes ingestoken. Ja, niet, die, nog drie wedstrijden ja, En door een nieuwe sponsor hoeven ze in ieder geval niet meer met een minimaal budget uh, de wereld over. Maar ja, toch de Olympische Winterspelen. Het blijkt een haast onbereikbaar doel. Want, uh, ja, hij... Uh, uh, de, de, de, hoe heet het? De kwalificatie eisen zijn zo hoog dat... Ja, Laten we hopen voor ze dat het nog lukt, maar het wordt een moeilijke actie. Vladimir Poetin, die ken je. Ja, zeker. Die heeft gezegd dat Trump het goed doet. Oh. Nou, dat, dat zegt wel iets, hè. Ja. Maar de Russische president Vladimir Poetin heeft klokkenluider Grigory Rodchenkov, de oud directeur van het Russische antidopingbureau, een agent van de Amerikaanse geheime dienst genoemd. Hmm. Hij deed dat bij een persconferentie in Moskou... waarin hij vragen van burgers beantwoordde. Poetin zei verder dat het dopingschandaal is opgeblazen... om de Russische presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Hmm. Ja, ze het maar uit hoor, mij. Zullen we nog heel kort even het zeilen doen? En dan zijn we er wel doorheen in. Ja. Dat is goed. De boot van het team Axo Nobel heeft in de derde etappe van de Volvo Ocean Race schade opgelopen. En dat gebeurde in de zuidelijke oceaan in de nabijheid van Antarctica. Waarom ga je daar ook zeilen in vredesnaam? Door de harde wind zijn de mast en het grootzeil beschadigd. En op het moment dat het incident plaatsvond lag de Nederlandse boot op de vierde plaats. Hebben we het vlindergoud van komen Jojo al benoemd? Nee, is ja. er vlindergoud? Ranomi Mikromu Jojo is voor het eerst Europese kampioen... op de 50 meter vlinderslag geworden. Ze won in Kopenhagen in 2478 voor de Deense Emily Beckman... en Maaike de Waard, die brons pakte. En dan het laatste nieuwsje gaat natuurlijk over wielrennen. Want de Duitse Tony Martin, een van de betere tijdrijders in, uh, in het peloton... heeft uitgehaald naar Chris Froome, dienstploeg Sky en de UCI. Ik ben totaal woedend. Al dus de viervoudig wereldkampioen tijdrijden. Anderen worden meteen buitenspel gezet na een positieve test. Hij en zijn team hebben van de UCI de tijd gekregen om uitleg te geven. Dat is een schandaal. Ja, zo is het. En we zijn er doorheen, Charles. Ja, zijn jullie van Rooms Katholieke Afkomst? Een van jullie beiden? Nee. nee. Allebei niet. Nee, nee. nee, nee, nee. Oh. Uh, nou, anders had ik een leuk nummer niet voor jullie gehad. Want jullie worden dan bezongen als koorknaap. Little Alter Boy wordt gezongen door de Carpenters. Daar sluiten we ZFM Sport mee af. En zo is het. jullie nog iets willen aanvullen. Dat het kan nog even. Nee, jij bedankt, Charlotte. natuurlijk. Nou, en Henny ook hier tegenover me. En jij ook <laughs> dan. En Tot de volgende week. Hopelijk zien we elkaar morgen, want dan wordt er gevoetbald. Dan wordt er gevoetbald. vrees het ergens. Ja, ik ook. Now I know my life has been all wrong up your And help us sinner be strong Little altar boy I wonder could you pray for me Could you tell our Lord I'm gonna change my way Wat moet wens u allemaal fijne dagen en...